Lars Militzen met het NOS-journaal. Bij een pro-Palestijnse demonstratie in Brussel is iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht en is in levensgevaar. De organisatie van de betoging zegt dat een onbekende dader de menigte binnendrong en demonstranten aanviel. Een verdachte is opgepakt. Het slachtoffer is volgens een getuige een gazaan. Er zijn geen meldingen bekend van andere slachtoffers. Hamas prijst het opstappen van Casper Veldkamp en de andere NSC-ministers en staatssecretarissen. De, terreurbe uh, pardon, de terreurbeweging noemt het een moedig en ethisch besluit. Veldkamp nam binnen de Europese Unie het initiatief voor meer sancties tegen Israël. Ook wilde hij meer Nederlandse maatregelen, maar Veldkamp kreeg de rest van het demissionaire kabinet niet mee. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken hekelt de reactie van Hamas. De kerrenvenstalling die in brand stond in Aalsmeer, is in vlammen opgegaan. Rond 8 uur vanavond brak er brand uit. De oorzaak daarvan is nog niet bekend. Even na 10 uur was het vuur onder controle. Maar de brandweer moest nog wel nablussen. De veiligheidsregio raadt mensen aan om eventuele roetdeeltjes van de ramen en auto's te verwijderen. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand in Aalsmeer. Tennisser Tellen Griekspoor is op de US Open al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de Fransman Manarino. Vorig jaar haalde Griekspoor nog verrassend de derde ronde op het Grand Slam toernooi in New York. De afgelopen weken was de Nederlandse tennisser al niet echt in vorm. Op drie andere toernooien in Noord-Amerika lag Griekspoor er steeds na de eerste ronde al uit. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 6 tot 12 graden. Morgen veel zon, maar in het noorden ook wolken en mogelijk een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NWS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Jij bent de koe, ik ben de stier Oh helemaal. Eén uur met jou, is vijf kwartier. We staan samen stijl. Heid ik het station. We staan samen stijl. regen, ik de ton. We staan samen stijl. Ik de bonbon. We staan samen de rust. Ik de kalkom. Ik ben staan. het zakje, jij de thee.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 Dat ik ooit met jou zou zijn. Eerst niet van die verloofde. Een liefde, Wie weet, worden der wereld beroemd mee? Dan maken we nog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 And all the party people just do that do We'll dance the party till the early light And say, hey, we're feeling all right So come along, come home, take a ride There's a party over there, that ain't no lie We're we'll leaving here in a cloud of smoke And that, that, that, that, that, that, that that's all, folks To my summer world, glance into the sky, passenger up every day, sun can make you high. 'Cause you don't cope with pain. There's so much more I'm left to find Thought you even matter anyway Focus on the couple with the pain Only getting older by the day Only getting older Thought you even matter anyway Focus on the couple with the pain